I'm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 Kijk, momenteel staat de zender ook uit, dus we moeten echt even wachten. Goed. Een stukje muziek uit de cd-speler zou leuk zijn. Als je het ook doet nu. Even kijken wat ik opge... Kijken of ik dat heb. Yes. Dat hebben de churches. Hier. Bij toebak leeftijd wil ik bijna zeggen. Maar het is natuurlijk goede wordt Straks weer verbinding met Hoogland. Eerst lives. Churches dus.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 Heel veel meer van die leuke britpop staan. De go is er ook een eentje van. We Ze hebben zelfs een trompetiste vooruit de kast getrokken. En die heet Wolf in Sheep Lows. I liebland Silvertown. Masqueraden as the Chosen One.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 Eh, de verbinding lukte niet helemaal met Hotel Hoogland. Dus vandaar dat ze live uit de studio straks het programma presenteren. Ik ben benieuwd. Ik zal trouwens het programma even tevoorschijn halen. wat ze allemaal gaan bespreken. Dat is allemaal wel leuk. Eerst nog even een leukje van Ben Lee. Catch my deceit. My head is a box with nothing, And that's the way I like it. My garden's a secret compartment. And that's the way I like it.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 Even kijken wat dat is, want ik zag het net over kunst. Um, ja, waar zag ik het nou net? Oh, die iPad, natuurlijk kan niet helemaal zoals je het wilt. Die lopen nog vast. Ik ga het gewoon even voor je opzoeken, want ik vind dat hoort bij dit uh, radioprogramma, dat je weet wat in het programma zit. 1, 2, 3, kom op nou! Ja, hier. Uh, Zandvoort Masters Weekend. Uh, en dan komt Erik. Uh, Weijers komt erover praten. Dat zou nu al geweest zijn, maar die, die komt gewoon iets later. Straks ook uh, voor TV met Jan van der Meer. Uh, om uh, 20 of voor elf zou iets opschuiven. Zal tegen elf zijn. Kunstneresse Antoinette Giesen stelt zich voor. Er uh, een tweede hebben we straks wat politiek. En onder voorbehoud zou er ook nog wel iets komen. Dat is nog een open stukje. En iconen, tentoonstelling in de sint eh uh, Dat uh, Mirana uh, Wassenaar komt al langs. Die gaat er ook iets over, praten. Uh, iets over vertellen.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 Goedemorgen Zandvoort. Ondertussen komt Ben binnen. Ja, dat is een vreemde stem op de radio. Techniek. En Ben, die heb ja, ik... Uh, ben zijn microfoon, die heb ik nu even kijken aangezet. Dus als goed horen hoorden we nu Ben ook. Ja, goedemorgen. Dit is Goedemorgen Zandvoort. Er uh, was een technische storing in Hotel Hoogland. Vandaar dat wij uitgeweken zijn naar de studio. En helaas uh, is het eerste onderdeel daarmee uh, vervallen. Erik Weijers van de Grand Prix zou praten over van het circuit...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 Maar ik zit dus op de passage, dat weet je. Ja. En naast mij zit een buurvrouw, die staat nu op de boulevard. En die doet daar ook een mee. Katty, die daar verderop op ja. de boulevard zit, die doet er ook een mee. Oh, dus, dus er zijn een heleboel het mensen. Het is een best een route die, die staat, ik maar zeggen. Ja, en dan die mensen maken je dan gelukkig die dag met een informatie... of ja. een extra koekje, of een extra kopje koffie, of wat dan ook. Of ja. iets ja. anders leuks. Ja, ja. ja, nou, niet alles. <laughs> nee, niet alles. <laughs> Inmiddels is uh, Rob Peters deze kant op gewandeld. Uh, goedemorgen, Rob.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 En uh, dat kun je ook weer allemaal op mijn uh, janvandermeer.org vinden. Dus janvandermeer.org. Uh, daar staan al die filmpjes op. En alle projecten die ik doe. Er zijn dus een heleboel dingen die uh, mensen kunnen gaan bekijken op de ja, uh, website. Absoluut. En ik, uh, mensen die wat meer willen weten. Die kunnen die zijn 10 en 11 september ja. bij uh, Jan terecht. Ja, dankjewel jij je ook. Om de hoek woon je. Dus, ja, uh, ja. ja. Oké, okay, dankjewel. Dan doen we de muziekje. Een biertje.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 wel antwoord. daar kunnen we het beste maar uh, over hebben. We ja. Ben, ja, het is een beetje rommelige uitzending vandaag, maar dat maakt het uh, allemaal wel zo spannend. Uh, in ieder geval. We zijn blij dat we weer uh, onder de mensen zijn. Hier. We zitten nu in alle rust hier. Alle uh, dus we een beetje door. ademhalen. Over, en... Overigens vind ik dit een veel rustigere omgeving om de uitzending te doen, maar dat is wel dat, dat is uh, wat ja. anders. Het uh, dorp is, het ons dorp is de... natuurlijk wel in Hoogland, want daar zit uh, ja, dat... je min. Nou goed, uh, aangeschoven aan tafel Antoinette Giessen.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 Hoe anders moet ik het omschrijven. En dan, er zit steeds in je hoofd. Ik wil ergens anders ik zijn. Moet, ik wil, ja, ik zijn. Ik wil wat zien. Het is meer zien, ja, ontdekken. Gaan. Je moet gaan, avontuur, wat, whatever het is. Maar ja, dan pakte ik de rugzak. En dan eh, trok oh, ik verder. de wijde wereld weer in. En dan oh, maar je ging Je kan natuurlijk ook inspiratie opdoen door het reizen. Hè? Ja, ja, en dan kom je hand op. Natuurlijk ja, kunstenaar. Eh, kunstenares, dat is een, een breed woord. Maar ik zou zeggen levenskunstenares. kunstenaar. Is, ja,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 Ik heb, zoals ik al zei, in, in proces, in ontwikkeling. Ik heb, eh, omdat ik heel klein woon, kan ik het niet bewaren. Dus het moet ook weer gelijk weg. Dus ik verkoop het ook weer. <laughs> dus <laughs> ik snel, zit snel verder. Ja, ik zit ja, dat is, te wachten ja. op een huis. Of moet ik okay. dat zeggen? Ik woon ja, dat, heel klein. Dus dan wordt je huis uh, je expositieruimte? Ja, onder andere. Ja. Um, kunst in Zandvoort is, uh, is, is groot. Hè? want uh, We barsten uit ons voegen van uh, ja. zangkoren, kunstenaars ja. en noem het maar op.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 Het moet bewegen, het, het houdt het vers. Het, er komt weer zuurstof in, andere kristallen, noem maar op. Dat is ook ja, dus is dat voor een mens onrusten? heel natuurlijk. Nee? nee? Waarom zou het? Nou ja, omdat je dan... Dus eigenlijk wat, wat ja, ik, liep, ik ervaar deden, het niet he? als onrust, ja, hoor. Als je een kunstenaar had vroeger, die had alles op zijn rugzak zitten. En, en, en, het bedoel, is en, uh, heel... spullen die trokken door de natuur of door steden heen. je ja. ergens wat doen en proberen daar aan de kosten te komen.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 Blijf ik behoorlijk rustig. <lacht> ik ga nog niet weg. Dat er niet dus dat weg. is een hele goede voor Zandvoort. Ja, nou ja. ja is echt nou, het mee museum heeft allerlei oude foto's hè, van Zandvoort, oud Zandvoort. Ja. Kun je ja, ook wat mee doen, denk ik? Ja, daar heb ik al wat in en ander mee gedaan. Ja. Oh, okay. Ik heb al wat ja. uh, bomschuitjes uh, geschilderd. En, uh, ja. Ja, dat is ben je, je, eerste... je hieronder geweest? Uh, onder ja, de studio bij de ja, Bommeschuiten Ja, ben ik ook geweest. Ja. En dat is ook een inspiratiebron als ja, je zo'n boot ziet. Ja, ja. ja. En mijn buurman, die heet, hoe heet hij toch weer meneer Brugman. Die ja. heeft nog meegeholpen aan die schelpenkaar. Ja. Oh ja. Dat vind ik zo prachtig. Ja, dat is mooi. En, cool, ja. cool. ja. en dan wil ik nog even een warm hart uh, toedragen aan de organisatie Juttens Geluk. Dat, mm, Daar werk ik ook uh, voor als vrijwilliger. Beetje onder aandacht brengen. dat, uh, dat? Juttens Geluk? En uh, ze zit in Overveen, dus uh, ja, vrijwilligers willen ze graag.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 Uh, maar er komt zoveel uit de zee. Want iedere centimeter zit vol met plastic. Nou, je pakt elk iets groots aan. Ja. Er is een nieuwe techniek. Uh, uh, is onlangs gepresenteerd. <coughs> plastic te filteren hè, uit de ja. zee. Ja. Maar dat is nog in de kinderschoenen. Dat ja. is een oplossing misschien. en ja. Nou ja, en Ik jut zelf al 15 jaar. Ah. Dus ik weet wat ik uh, zo zie. Ik heb tien jut. jaar in India gewoond. Daar heb ik in de Arabische zee gewoond. en uh, Daar heb ik ook heel wat gezien.